Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De toegangswegen naar Zandvoort zijn vanwege de drukte afgesloten. De veiligheidsregio ging daartoe over omdat bezoekers hun auto niet meer kwijt kunnen... en ze oververhit kunnen raken in hun voertuigen. Ook andere stranden zijn vol. Gemeenten roepen mensen op om niet meer naar de kust te komen. Er staan meerdere files richting de kustplaatsen. Strandgangers krijgen het advies om zo gespreid mogelijk naar huis te gaan. In Zandvoort zijn drie kinderen uit zee gehaald die in een muisstroom terecht waren gekomen. Leden van de reddingsbrigade haalden de kinderen uit het water. Ze maken het naar omstandigheden goed. De laatste dagen waarschuwt de reddingsbrigade voor muien in de zee... dat zijn sterke stromingen richting de zee in een gul tussen twee zandbanken. Ook als de zee rustig lijkt, kan de stroming erg sterk zijn. De onafhankelijkheid van de Poolse rechtsstaat is zo erg aangetast... dat de rechtbanken niet meer onafhankelijk zijn van de Poolse regering en het Poolse parlement... Dat stelt de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam in een zaak over de overlevering van een Poolse verdachte. Er zijn al langer grote zorgen over de invloed van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid op de rechterlijke macht. De Amsterdamse rechtbank vraagt nu het Europees Hof van Justitie of de overlevering van verdachten aan Polen moet worden stopgezet. Voetbalprogramma Veronica Inside komt na de zomer weer terug. Wilfred Gené, Johan Derks en René van der Gijp gaan vanaf 11 september weer samen het programma maken, meldt Talpa. Er was ruzie ontstaan na de uitzending over racisme op 22 juni. Aanleiding voor die speciale uitzending was een uitspraak van Johan Derks over Zwarte Piet die tot veel ophef leidde. Talpa meldt nu dat de presentatoren met elkaar en met John de Mol meerdere gesprekken hebben gevoerd. Die vormen voldoende basis om komend seizoen weer met elkaar het programma te maken. Het weer, het is zonnig en ruim 30 graden. Vanavond blijft het tot laat zomers warm. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking wel toe. Mogelijk valt vannacht een lokale onweersbui. Morgen is er meer bewolking en wordt de hitte verdreven. In het westen wordt het zo'n 25 graden. In het binnenland nog ruim 30. Dit was het NOS Journaal. Het is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland is er de meeste vertraging op de wegen naar het strand, zoals op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Het staat daar vast en je hebt zo'n drie kwartier oponthoud daar. De A22 van Velzen naar Beverwijk is nog dicht tussen de knooppunten Velzen en Beverwijk. Het komt door een ongeluk van vanmorgen. Richting Alkmaar kun je dus het beste omrijden via de A9 door de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 How you feel but you're getting real close Hey <laughs>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 Stupid, but for me, yeah. I just gotta keep believing, and I've heard Something love me, someday, and I will wait.